8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, allemaal. Nog steeds onduidelijkheid over de raketaanvallen op Syrië. En de politie treedt minder vaak hardhandig op, zegt de politie zelf. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 De VN-veiligheidsraad vergadert vandaag over de gifgasaanval van zaterdag op de Syrische stad Douma, het laatste bolwerk van rebellen. En daarbij zouden tientallen mensen om het leven zijn gekomen. De aanval op onder meer een ziekenhuis zou het werk zijn van troepen van de Syrische president Assad, maar die ontkent dat. Vannacht is een luchtmachtbasis bij de stad Homs gebombardeerd. Volgens Syrische media is dat het werk van de Verenigde Staten... maar het Pentagon ontkent. President Trump dreigde gisteren wel dat het Syrische regime... een hoge prijs zou moeten betalen voor de gifgasaanval in Douma.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 En de verkiezingen in Hongarije zijn gewonnen door de partij van premier Orbán. Zijn anti-immigratiepartij heeft de helft van de stemmen gekregen. En dat komt neer op 133 van de 199 parlementszetels. Een absolute meerderheid dus. De extreemrechtse partij Jobbik werd tweede met bijna 20 procent van de stemmen. Het weer tot slot in het zuidwesten en westen bewolking en mogelijk een bui bij 15 graden. In het oosten blijft het droog en schijnt de zon wat vaker. Daar kan het 22 graden worden. Vanavond in het zuiden kans op een bui en morgen buien in het hele land. En met 15 tot 20 graden blijft het de hele week zacht. ANWB Verkeersinformatie, in de Geest. Het is een hele drukke ochtendspits weer met veel ongelukken... vooral in het zuiden van het land veel problemen. Op de A16 Breda-Rotterdam meer dan een uur vertraging tussen Breda-Noord- en Randweg-Dordrecht. Bij Dordrecht zijn ze een vrachtwagen aan het bergen... na een ongeluk waardoor de rechte rijstrook dicht is... Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen Capelle en Rilland, 8 kilometer. Daar is de verdraging een half uur. Er lag daar een stuk van een dak op de weg, maar dat is inmiddels weg. Ook op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot... 9 kilometer en ruim een half uur verdraging. Dat heeft te maken met de afsluitingen aan de andere kant van de vangrail bij Moorgestel, want daar is vanochtend dat ernstige ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht vanaf knopend Batadorp... en het verkeer van Eindhoven naar Tilburg kan daarom maar beter omrijden via Den Bosch. Door die problemen op de A58 bij Eindhoven is het verkeer ook vastgelopen op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Knoop en Leenderheide is de vertraging inmiddels ook een uur.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 Of breekt Ajax de titelrace weer open? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSW Ajax. Voxsports Eredivisie, erbij voor de toppen. Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over acht is het. Syrische media melden dat vannacht de luchtmachtbasis bij de Syrische stad Homs is bestookt met raketten. Daarbij zouden meerdere doden en gewonden zijn gevallen. De aanval komt twee dagen nadat de Syrische stad Douma werd getroffen door een gifgasaanval. Die aan tientallen mensen het leven heeft gekost. De VN Veiligheidsraad komt later vandaag in de spoedzitting bijeen om over die gifgasaanval te praten. Ik praat er nu over met onze Midden-Oosten-correspondent Marcel van der Steen. Marcel, die raketaanval op die militaire basis in Homs... is daar al meer over bekend? Nee, het is nog onduidelijk wie er uh, verantwoordelijk is voor de aanval van uh, vannacht. Uh, het Syrische persbureau noemt het hè, Amerikaanse agressie maar Washington ontkent op dit moment. Um, maar op social media worden steeds meer filmpjes uh, gepost... van uh, um, ja, vliegtuigen of raketten... die vanochtend rond een uur of drie over Libanon gingen. Laag overvlogen. Binnenkwamen via de Middellandse Zee. Ten noorden van Beirut hier iets. En op die manier Syrië ingegaan zijn. Het is dus de vraag... Van wie waren die vliegtuigen? Waren dat Amerikaanse vliegtuigen of andere mogelijkheid Israëlische vliegtuigen? Israël heeft de afgelopen maanden meerdere uh, aanvallen, bombardementen uitgevoerd in Syrië. En uh, op dit moment heeft de, Syrische, of de, de Israëlische overheid daar nog niet op gereageerd. Maar Syrische media houden het erop dat de Amerikanen erachter zitten. Is dat voorstelbaar? Nou ja, gisteren was natuurlijk... Hè, uh, Trump was heel uh, duidelijk wat dat betreft op Twitter... een hoge prijs moet er betaald worden door Assad... door het uh, Syrische leger, door de Syrische overheid. Uh, een aanval, een Amerikaanse aanval, wordt niet uitgesloten. Ook vorig jaar na een chemische uh, aanval van uh, het Syrische leger... in de provincie Idlib, uh, waar ook tientallen mensen bij om het leven kwamen... Uh, is er een, een, een, een aanval uitgevoerd door de Amerikanen... Um, maar op dit moment dus nog ontkenning vanuit Washington... dat de VS verantwoordelijk is voor die van vannacht. Dan die situatie in Douma. Want gisteren werd bekend dat de rebellen met de Russen... zijn overeengekomen om Douma te verlaten. Wat houdt die overeenkomst in? dat um, de strijders zo'n 8.000 uh, geëvacueerd kunnen worden... dus het gebied gaan verlaten. Uh, die worden met bussen naar het noorden van Syrië gebracht... aan de grens met, uh, met Turkije. En die nemen zo ongeveer 40.000 familieleden naar schatting mee. Uh, dat betekent dat de mensen die vertrekken... dus de vrijheid krijgen om te vertrekken. Um, die naar een gebied gaan dat niet in handen is van het Syrische leger. En achterblijvende mensen zouden niet vervolgd worden... Um, en ja, dat betekent dus dat na de evacuatie, als deze evacuatie achter de rug is, dat uh, het Syrische leger, de Syrische overheid, Oost-Ghouta, het gebied waar de afgelopen twee maanden omgestreden is, ten oosten dus van Damascus, weer terug in handen is van uh, Assad. We hebben hier gisteren die vreselijke beelden gezien van die mensen, met name kinderen ook, hè, die, uh, nou ja, die, die getroffen zijn door die gifgasaanval. Is er al hulp voor die mensen? Volgens de hulpverleners die in het gebied aanwezig zijn... Um, dat zijn voornamelijk lokale hulpverleners... is er veel te weinig hulp. Zijn er te weinig artsen die kunnen reageren op de situatie zoals die nu is? Um, ik verwacht dat zodra die evacuatie achter de rug is, die zou 48 uur moeten duren... is gisteravond begonnen, dat zodra dat achter de rug is... zodat dat dan zeg maar, de hulpverleners het gebied in kunnen... de Verenigde Naties en het Rode Kruis staan... wat dat betreft klaar om, om Duma in te gaan en daar hulp te bieden. En dan komt de VN Veiligheidsraad dus bij elkaar over die gifgasaanval. Wat, ja, wat kunnen die mensen daarvan verwachten eigenlijk? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het feit dat ze bij elkaar komen, dat is eigenlijk het signaal. Hè, dat wordt afgegeven dat de Veiligheidsraad hierover vergadert. Zegt iets over hoe, hoe serieus, hoe, hoe, hoe erop wordt gereageerd... eigenlijk op die, op die, op die gifaanval van, van twee dagen geleden. Of daar ook concreet iets uit komt, zeker ook met Rusland aan tafel... die tot nu toe uh, zeg maar alle maatregelen, alle resoluties tegen Assad heeft geblokkeerd. Um, dat is wel heel erg de vraag vandaag. Marcel van der Steen was dat, onze correspondent. Het kabinet wil weer volledige controle over de kosten van de zorg. Dat blijkt uit een concept wetsvoorstel van de ministers De Jonge en Bruins... waar de Volkskrant vanochtend over bericht. Ik heb contact met onze politiek commentator Alexander van der Wulp. Xander, goedemorgen. Ja, goedemorgen, hoor je me nu? Ja, er zat wat vertraging tussen. Uh, ja, maar je bent er toch, toch gelukkig, Xander. Uh, want uh, hebben ze die controle dan nu niet? Nee, gek genoeg heeft het kabinet dat in ieder geval niet volledig. En uh, het kabinet en ook de Tweede Kamer kwamen daar vorig jaar in het voorjaar eigenlijk tot hun schrik achter... De Tweede Kamer die wil al lang dat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat. Alle partijen omarmden eind 2016 ook het bekende zorgmanifest van Hugo Borst en Karin Gemers. Dat kennen we nog wel. Uh, maar dat bleek toen grote consequenties te hebben. Het, het, het kabinet bleek verplicht om uh, in, een, uh, in deze kabinetsperiode 2,1 miljard uit te geven aan die zorg. En de, ja, daar schrokken ze toen nogal van. En willen ze nu dus wat aan doen. Ja, en ze, jij zegt verplicht. Hoe, hoe komt dat dan? Ja, nou, toen de Kamer dat zorgmanifest uh, omarmde, dat uh, betekende betere zorg voor ouderen... toen uh, liet staatssecretaris Van Rijn, die toen staatssecretaris was, het Zorginstituut een norm opstellen. En de adviezen van dat instituut zijn wettelijk bindend. En dat had de Kamer zich eigenlijk even niet gerealiseerd. En het kabinet ook niet in zo'n norm staat, onder andere hoeveel verpleegkundigen er aanwezig moeten zijn... En toen de kwaliteitseisen er eenmaal waren, was het nieuwe kabinet dus verplicht om dat geld beschikbaar te stellen. En andere keuzes die bleken nog nauwelijks mogelijk en dat vonden ze in de formatie niet leuk. En da daar gaan ze nu dus een eind aan maken? Ja, dat hebben ze eigenlijk in de formatie al afgesproken dat ze dat gaan doen. Dus wat dat betreft is het uh, niet, een groot, uh, niet een grote verrassing wat er nu in de volkskant staat. Het ministerie bevestigt ook dat ze hiermee bezig zijn. Want, zeggen ze, de betaalbaarheid van het hele stelsel staat onder druk. En uh, als er nou een grote uitgave gedaan moet worden, zoals die 2,1 miljard... dan moet er echt eerst een stempel van de politiek opkomen van het kabinet dat, dan, uh, ja, dat er dan zit... En, uh, want het huidige stelsel, zeggen ze... heeft te weinig financiële tegenstem. Hmm. Maar betekent het dan dat de kwaliteit van de zorg niet meer leidend is? Ja... Dat, ze zeggen natuurlijk dat dat niet meer zo is. Want de ministers De Jonge en De Bruin die benadrukken ook... dat ze zich niet gaan bemoeien met de kwaliteitsstandaard van het Zorginstituut. En ze zeggen ook dat uh, ze de toegankelijkheid van de zorg... van groot belang vinden, van hoogwaardige zorg... Um, maar ja, nou, uiteindelijk betekent het natuurlijk wel... dat er altijd gekeken gaat worden naar de financiën. Hè, dus waar je nu dus ziet dat het zorginstituut... wat vooral uh, ja, wordt gevormd door artsen, verpleegkundigen... allemaal mensen uit het veld. Het veld moet bepalen wat er nodig is. En dan moet de politiek dus uh, gaan betalen. Daar, van dat mechanisme willen ze af. Want de zorgkosten die stijgen de komende jaren alleen maar door. Dat kan je ook lezen in de Telegraaf vanochtend. Um, die hebben weer een heel ander soort verhaal dan de Volkskrant... namelijk dat de zorgkosten de pan uitstijgen. Daar moet het kabinet mee rekening houden. En uh, ja, dan, dan, dan heb je inderdaad wel dat, de, dat dus altijd de kosten uiteindelijk meegewogen moeten worden. Nou, kan dit nog voor problemen zorgen in de Kamer eigenlijk, dit plan van de ministers? Nee, dat lijkt me niet. Uh, in de Tweede Kamer zijn, is iedereen natuurlijk voor goederenzorg. Zeker goederenzorg voor ouderen hebben we gezien bij dat uh, zorgmanifest. Maar uiteindelijk vindt ook zeker, uh, ja, vind de, zeker de grote meerderheid vindt dat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 Politiek commentaar Alexander van der Wulp was dat. Over dat conceptwetvoorstel dus van de ministers De Jonge en Bruins. Die gaan over de zorg. Dan nu het nieuws uit de andere media op een rij. De man die zaterdag met een busje in Münster inreed op een vol terras... en zichzelf daarna doodschoot, heeft een afscheidsbrief achtergelaten. Duitse media melden dat in een van zijn woningen... een brief van 18 pagina's is gevonden. En die gaat volgens de politie onder meer over zijn suicidale gedachten... woedeuitbarstingen en gedragsstoornissen. Zijn psychische problemen zouden zijn begonnen na een operatie. Anti-rookbeweging Clean Air Nederland stapt opnieuw naar de rechter in de strijd tegen rookruimtes. De organisatie kreeg al voor elkaar dat de rookhokken in horeca op termijn verdwijnen. Maar volgens de Volkskrant wil Clean Air dat het kabinet met een verbod komt voor rookhokken in alle openbare gebouwen. Waaronder ook in de Eerste en Tweede Kamer. Volgens het AD dreigt er een nieuwe bouwcrisis. Door heel Nederland vallen bouwprojecten stil en verkeren bedrijven in financiële problemen. Dat komt omdat de materiaal- en personeelskosten enorm stijgen nu er zoveel vraag naar is. Door tekorten is een heipaal nu bijvoorbeeld 30% duurder dan een paar jaar geleden. En ook moeten de bedrijven meer betalen om personeel binnen te halen. De bezuinigingen bij de Britse politie hebben waarschijnlijk bijgedragen aan de toename van ernstige gewelddelicten de afgelopen jaren. Volgens Sky News blijkt dat uit een gelekt regeringsdocument. Daarin staat dat misdadigers mogelijk hebben geprofiteerd van de afname van het blauw op straat in de Britse steden. De regering zelf ontkent dat juist. Vorige week werd bekend dat het aantal moorden in Londen in de eerste maanden van dit jaar voor het eerst hoger lag dan in New York. En de hoofdredacteur van de New York Times haalt in The Guardian flink uit naar president Trump. Volgens Dean Beckett is de president een grens gepasseerd met zijn aanvallen op de media die hem niet bevallen. Dit weekend nog zei Trump over de Washington Post... dat de krant meer fictie is dan feit. En volgens de hoofdredacteur van de New York Times... ontspoort de discussie over dit onderwerp... en brengt Trump het publieke debat in de Verenigde Staten ernstig in gevaar. En hij voegt er ook nog aan toe dat de New York Times en de Washington Post... tot het einde aan toe door zullen gaan... met hun berichtgeving over de regering Trump. Hoe gaat het met de maandagochtendspits in de Geest? Nou, niet al te best en zeker niet in het zuiden van het land. De grootste knelpunten zijn vanochtend Eindhoven en Dordrecht... Eindhoven door de afsluiting van de A58 bij Moorgestel. En bij Dordrecht gebeurde een ongeluk op de randweg Dordrecht. Daar is de weg vrij, maar op de A16 vanuit Breda... heb je nog wel meer dan een uur vertraging. En hetzelfde geldt voor de A17 vanuit Roosendaal. 17 minuten over 8 is het. Ja, een grauw sluier hangt er uiteindelijk... over de wielenklassieke Parijs-Roubaix van gisteren. Heeft alles te maken natuurlijk met de dood van die Belgische coureur... Michael Golaerts. Hij lag op zo'n 150 kilometer voor de finish roerloos langs de weg... Er is geprobeerd om Golaas te reanimeren. Werd nog naar het ziekenhuis ook gebracht, maar daar overleed de Belg gisteravond. 23 jaar oud geworden. Golaas reed voor de ploeg van Veranda's Willems Krelan. Michiel Elijsen is de ploegleider bij deze ploeg. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hoe zijn de afgelopen 24 uur voor je geweest, Michiel? Uh, ja, wat begon als een, een, hele, mooie, een hele mooie dag met uh, allemaal jongens die uh, eruit die uitkeken om uh, parijs roubaix te rijden. Uh, dan wel voor de zoveelste keer, dan wel voor de eerste keer, zoals Michael. Ja, eindigde in een, uh, in een nachtmerrie voor, uh, voor de ploeg, voor, uh, voor zijn ouders, voor, uh, voor supporters. Ja, het was echt een uh, bizarre dag. Is eigenlijk al duidelijk wat er nou precies is gebeurd? Want hij was betrokken bij een valpartij, begrijp ik, hè? Um, het uh, is nog niet helemaal duidelijk te zijn aan het, uh, aan het onderzoeken... Of, het, uh, of hij nu een, een hartaanval kreeg en daardoor, uh, en daardoor is gevallen... of dat het door de val zelf is gekomen. Dus daar wachten we, daar wachten we nog op. Um, maar het feit is dat hij uh, ja, inderdaad hoerloos uh, langs de kant lag... En, uh, gelukkig heel snel hulp kreeg... van doktoren uit de koers. En wij waren er heel snel bij. Maar dat heeft, heeft niet mogen baten. Hoe, hoe gaat dat eigenlijk... in het peloton? Is, wordt dat bekendgemaakt... op een of andere manier? Want die, die koers... ging dus gewoon door. Ja, de koers gaat gewoon door. Ja, dat, is, dat is natuurlijk... het de, de bizarre aan... Uh, ook aan de wielersport. Uh, als op het voetbalveld... iemand, uh, iemand neervalt, ja, dan, dan wordt de wedstrijd... gestaakt. Alleen... In, uh, in de wedstrijd zoals gisteren in Parijs-Roubaix zijn, zijn er 30 valpartijen. En uh, uh, er liggen allemaal renners langs de kant. En je, je hebt niet, als renner niet snel door of het ernstig is of niet. Hoewel uh, Michael er wel uh, vreemd bij lag. Um, ja, en uiteindelijk gaat de, koers, uh, gaat de koers gewoon door omdat iedereen een beetje in het ongewisse was. Je hoopt dat hij nog. Uh, dat hij nog bijkomt uh, en op het moment dat hij wordt uh, getransporteerd naar het ziekenhuis dat, uh, dat je uiteindelijk goed nieuws krijgt. Maar ja, tot gisteravond uh, was iedereen in het ongewis en uh, uh, weet niemand er eigenlijk iets nee. van. Maar jullie eigen renners hebben dus de koers ook gewoon uitgereden. Dus die, die hebben ook pas later gehoord wat er allemaal aan de hand was. Ja, ja we hebben wel gezegd dat er een, uh, een valpartij was met, uh, met Michael en... Um, uh, maar ik heb verder ook geen informatie gegeven. Dat leek me op dat moment ook het, uh, ook het beste om te doen. Ja. Um, ja en Iedereen heeft, uh, heeft de koers uh, uitgereden. Um, en we hebben, onderweg hebben we gecommuniceerd uh, met de mensen aan de finish... dat ze de renners zo snel mogelijk richting de bus moesten sturen. Zodat wij in ieder geval wat informatie konden geven... voordat uh, ja, voor journalisten vragen gingen ja. stellen. ja. Ja, en dan, uh, dan is er uh, ja, grote verslagenheid in de bus natuurlijk. Ja. En, en dan komt dan eens een keer dat bericht. Want er was eerst nog sprake van natuurlijk dat hij naar het ziekenhuis gebracht is. Je hoopt dat hij daar dan doorheen komt. En dan gisteravond ja. het bericht dat hij, uh, dat hij is overleden. Uh, wat was ja. het voor jongens? Een eerste Parijs Roubaix. Vorige week uh, Ronde van Vlaanderen. Volgens mij zat hij mee toen in ontsnapping ook, hè? Ja, klopt. Ja, een heel uh, ja, talentvolle uh, jonge renner nog. 23 jaar. Uh, goed lachs, altijd positief En uh, ja, echt een, een, een klassieke renner En uh, had ook goede stappen seizoen was, uh, ja, was vol vertrouwen En vol, uh, vol goede motivatie Om gisteren Wout van Aard te helpen En uh, uh, ja, wat ik zeg Zo'n dag eindigt dan uh, Eindigt dan in een ja, nachtmerrie ja. Gaan jullie nog als ploeg uh, iets doen vandaag? Komen jullie bij elkaar of zo nou, ik heb gisteren uh, na de koers heb ik alle renners uh, uh, zijn we naar, de, naar het hotel gegaan waar we zouden eten. Daar heb ik iedereen bij elkaar gehouden, plus de, plus de staf, totdat we definitief nieuws hadden. Um, toen dat kwam hebben we dat, uh, heb ik dat verteld aan, uh, aan de renners en het personeel. En daarna hebben we de renners uh, die, het, uh, die er niet aanwezig waren, hebben we persoonlijk opgebeld. Um, ja, dan is, het, uh, dan is het verslagenheid en bij elkaar zitten en, en elkaar wat steun bieden. En uiteindelijk is iedereen uh, richting huis gegaan. Um, en we proberen nu uh, met, uh, met traumatherapeuten en, en groepsessies om, oh. uh, om dit verlies uh, te verwerken. Ja, ja. want ja, ook uh, die wielenkalender gaat gewoon door. Volgend weekend hebben we natuurlijk uh, de Amstel Gold Race. Jullie staan daar wel ja. aan de start gewoon. Wij, wij staan niet aan de start van Amsterdam. Oh, okay. dus daar hebben we geen wildcard voor gekregen. Maar aanstaande woensdag is de Brabantse Pel. Ja. Uh, Dat is nog een, een beetje een vraagteken of we daar gaan starten. Um, momenteel denken we dat het beste is om dat wel te doen. Om iedereen weer in zijn uh, natuurlijke habitat uh, te krijgen. En, en bij elkaar te krijgen. En dat met, uh, met die therapeuten uh, daar bespreekbaar te maken. En het... Uh, wat ik net zeg, het verlies proberen te verwerken. Um, maar goed, dat doet iedereen natuurlijk op zijn eigen manier. Dus we respecteren ook uh, de keuzes van renners die misschien niet willen koersen of die daar totaal geen zin in hebben. Ja. En ook, uh, ook de, de keuze van de familie of zij, uh, uh, ja, hoe zij graag zouden ja. zien dat wij, het, uh, dat wij het oplossen. Allemaal begrijpelijk. Sterkte, uh, dank voor je verhaal. Michiel Elijzen is dat ploegleider van die ploeg, dus waar Michael Golaars voor reed. Negen weken geleden begon het proces tegen Willem Holleder. Het was uh, eerst dagenlang was hij zelf aan het woord. Daarna kwamen zijn zussen en zijn uh, ex ook getuigen. En uh, vandaag komt de laatste getuige van de eerste ronde van het proces aan bod. En dat is een bekende, misdaadjournalist Peter R. de Vries. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt dat proces voor ons. Matthijs, eerst maar even over Peter R. Uh, waarom komt hij getuigen? De advocaten van Holleder hebben daarom gevraagd. Peter R. de Vries, of beter gezegd Peter de Vries... want zo noemt de rechtbankvoorzitter hem stevast... want hij begrijpt die R niet. De Vries die kent zowel Holleder als zijn zussen heel goed. Hij zat jarenlang eerste rang, al sinds de Heineken-ontvoering. Hij was ook goed bevriend met Cor van Hout, mede-Heineken-ontvoerder. Vroeger de beste vriend van Holleder. En ja, Van Hout, dat weet je, die is vermoord en Holleder staat daarvoor terecht hier. De advocaten willen de Vries onder meer ondervragen... over de verhoudingen tussen criminelen toen. Uh, ze willen hem ondervragen over de criminele erfenis van Van Hout, het Heineken-losgeld. Ja, de Vries was heel erg goed ingevoerd... en kende de hoofdrolspelers, zoals ik zei, heel erg goed. En de Vries heeft ook een belangrijke rol gespeeld... toen de zussen naar de politie stapten om tegen Willem te getuigen... heeft ze ook bijgestaan bij hun contacten met de media. Dat heeft ook een rol gespeeld... waar het in deze rechtszaak niet meer over gaat. Want daar is er al voor veroordeeld. Maar wat waarschijnlijk ook ter sprake zal komen vandaag en donderdag... Dat is dat de Vries door Holleder bedreigd is. Holleder zou zelfs vanuit de gevangenis een moordopdracht hebben gegeven, zei justitie eerder. Later bleek daar toch geen bewijs voor te zijn. Overigens, de advocaten van Holleder zeggen dat dat verhaal onzin is. Met de zussen en de ex had de verdediging duidelijk plannen, proberen aan te tonen dat ze onbetrouwbare getuigen zijn, met een eigen belang om te getuigen tegen hun broer. Zijn ze daarin geslaagd eigenlijk? Ja, het flauwe antwoord dat ik je kan geven is... Uh, we zullen moeten afwachten hoe de rechters daarover uiteindelijk oordelen. Uh, het enige wat ik zelf heb gezien is dat ze het echt niet makkelijk hebben gehad... met die pogingen, hard geprobeerd, maar het was niet makkelijk. De vrouwen verklaarden heel consistent. Ze spraken zichzelf niet tegen en ze spraken elkaar niet tegen. En wat die belangen betreft, ja, de verdediging heeft veel gesuggereerd maar weinig hard kunnen maken. Ze vermoeden dat er financiële belangen zijn... en ze willen weten wat de vrouwen is toegezegd. Ze vermoeden dat de vrouwen daarover liegen. Maar nee, zeggen ze alle drie in koor, er is ons helemaal niks beloofd. De advocaten vroegen de rechters om zus Sonja te dwingen... om haar afspraken met justitie op tafel te leggen. Maar de rechters hebben dat afgewezen. En afgelopen vrijdag gebeurde er iets vergelijkbaars. De advocaten van Holleder suggereerden dat ex-Sandra misschien wel gematst wordt door de fiat en dat dit een rol kan hebben gespeeld... bij haar beslissing om te getuigen. Zij ontkent dat en ook daarover kregen de advocaten niet wat ze wilden. De rechters zien geen verband. Sandra hoefde niet de inhoud van de afspraken met de justitie prijs te geven. Goed, Peter de Vries dus vandaag als getuige. En wat gaat er dan verder gebeuren met dat proces? Want het is al een tijdje bezig en het duurt nog een hele tijd. Ja, uh, vandaag in donderdag dus de Vries. En dan zijn er een maand lang geen openbare zittingen. Er zijn dan wel achter de schermen besloten zittingen... bij de rechtercommissaris. Andere rechter dus zijn wij niet bij. Astrid Holleder die komt dan in mei nog een dag terug. Uh, misschien horen we dan die teruggevonden opnames... waar ze laatst over had. En dan begint... De eigenlijke inhoudelijke behandeling van die zes moordopdrachten pas halverwege juni. Want tot nu toe is het bijna alleen maar gegaan over het karakter van Willem Holleder. De verhoudingen en omgangsvormen binnen de familie. De ruzies van toen met andere criminelen en vooral de ruzies over geld. Het bewijs voor die moordopdrachten, dat is uiteindelijk toch de kern van de zaak... dat is alleen nog maar terloops besproken. Dat moet allemaal nog komen. En dat gaat dus nog heel erg lang duren. Matthijs van Diel was dat over het proces Holleder. Dan nu Elvis Presley. Well, a My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh.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 Uw basisverzekering vergoedt maximaal 75 En Specsavers vergoedt nu de resterende eigen bijdrage voor een hoortoestel. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl mythes. Nu voor maar 1995. T-shirts van de Noordface. Bij Bever en op Bever Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl slash mythes.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 Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Goredijk of shop online 350 modemerken. NTO Radio 1 Anderhalf minuut over half negen. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse president Trump en de Franse president Macron... hebben afgesproken dat ze de reactie op de gifgasaanval... dit weekend in Syrië op elkaar afstemmen. Ze gaan ervan uit dat er chemische wapens zijn gebruikt... en willen nu eerst onderzoeken wie er precies verantwoordelijk is. De VN-veiligheidsraad vergadert vandaag over de situatie.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 De politie heeft vannacht een jongen van 16 opgepakt die zonder rijbewijs achter het stuur zat en niet wilde stoppen voor de politie. Tijdens de achtervolging botste hij tegen een betonnen afscheiding. Volgens de politie werd hij gelanceerd en zijn autobanden klapten kapot. En Nederlanders krijgen onnodig te veel suikers binnen. En dat moet stoppen, vindt het Diabetesfonds. Daarom is het fonds op Facebook een actie gestart. Iedereen wordt gevraagd het te melden... als er in een product onnodig veel suikers zijn toegevoegd. Het Diabetesfonds hoopt dat bedrijven zo voortaan producten gezonder maken. De weersverwachting dan. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Het is algemeen bekend intussen. Jij zet krulletjes bij het weer. Uh, ik <lacht> denk dat er vandaag wel eentje achter kan, hè? Ja, nou een halve dam want het is uh, op zich wel heel zacht. Uh, op veel plaatsen in ons land wordt het 18 tot 22 graden. Uitzondering vormt het noorden, het waddengebied en ook de kop van Noord-Holland. Daar wordt het maar 14 graden, omdat de wind noord tot noordoost is... en over het koude Noordzeewater aankomt waaien. Ja, en verder hebben we dan in het westen van het land op dit moment uh, af en toe wel wat regen. Dat trekt allemaal naar het noorden weg. Het wordt ook daar op de meeste plaatsen droog. En tegelijkertijd trekt van het zuiden uit wel bewolking het land binnen. Ja, en dat betekent toch dat we de zon vandaag duidelijk minder gaan gaan zien dan wat we het afgelopen weekende hebben gedaan. Maar goed, die temperatuur is op veel plaatsen dus nog goed. Dus laten we het dan vandaag op een half krulletje houden. Oké, okay, half krulletje vandaag. En hoe gaat dat dan de rest van de week? Morgen laat ik hem achterwegen, want dan trekt er af en toe wat regen over. Nog steeds hoge temperaturen, dat wel. De zon schijnt ook wel af en toe. Maar vooruit, we moeten toch verschil maken. En dan gaan we hem wel bij de woensdag neerzetten, want dan is het weer op de meeste plaatsen droog, vaker de zon. En ook woensdag wordt het gewoon 15 tot 20 graden. Marco, dankjewel. in de Geest nu met file nieuws. Ja, dat is een heleboel nieuws, want uh, ja, er staat 450 kilometer file. De meeste problemen die zijn er vanochtend in het zuiden van het land. Vooral rond Dordrecht en Eindhoven gaat het behalve goed. Bij Dordrecht de langste file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord-en-Randweg de Randweg, Dordrecht nog 11 kilometer... en een uur oponthoudt door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij... maar het leidt ook tot verdraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Industrietrij Moerdijk en knapend Klaverpolder... ook een half uur verdraging. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom staat tussen Ierseke en Rilland, 7 kilometer. Daar is de vertraging ook bijna een uur. Er ligt daar namelijk een dakconstructie op de weg en die zijn ze aan het weghalen. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is de weg nog steeds helemaal dicht door een ernstige ongeluk vanochtend bij Moergestel. De weg is dicht vanaf knooppunt Batadorp. Vanaf daar kan het verkeer omrijden via Den Bosch. Er staat wel een flinke file op die omleidingsroute op die A2 van Eindhoven naar Den Bosch, tussen Best en Vught 15 kilometer en ook 40 minuten oponthoud. En en ook op de A58 de andere kant op een lange file door dat ongeluk bij Moorgestel. Dus van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot ook 9 kilometer. Tot slot de A67 van Venlo naar Eindhoven. Die is ook helemaal volgelopen door de problemen bij Eindhoven. Bij Moorgestel om precies te zijn. Tussen Asten en Leenderheide is de verdraging ook drie kwartier. Beste ondernemer, financier of adviseur.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 Kijk snel op moneyyou.nl. Moneyyou, Money you. geen gedoe. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl. De doe-het-zelf hypotheek van Moneyu, 100% online en tegen een scherpe rente. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Boek nu een rondreis, cruise of stedentrip en profiteer van korting tot wel 100 euro per persoon.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 Zeven en een halve minuut over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dat duurt tot half tien. Dan begint hier spraakmakers met Karel Zwart. Karel, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. En stand.nl. Wat is de stelling? De stelling is: alle rookruimtes moeten worden verboden. Clean Air Nederland, de anti-rookorganisatie die het voor elkaar krijgt dat de rookruimte in de horeca dus op termijn worden gesloten. Dan nou, gaat opnieuw naar de rechter. Als het kabinet niet snel besluit tot een verbod op rookruimte in openbare gebouwen. De Tweede Kamer heeft bijvoorbeeld nog een rookruimte. En de Eerste Kamer ook. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje vreemd. Met een overheid die zegt te streven naar een rookvrije dus de stelling is vanochtend, alle rookruimtes moeten worden verboden. 0800 1101 en stemmen kan via stand.nl. Roel Pauw, onze verslaggever, is op het centraal station van Breda al de hele ochtend, want vanaf vandaag rijdt de Intercity vanuit Nederland naar Brussel via Breda over de hoge snelheidslijn. En daar zijn ze blij mee in Breda. Roel, staat die trein al klaar? Sterker nog, ik zit erin. Op spoor 5, over een paar minuten gaan we vertrekken. Um, ik moet je zeggen dat uh, de trein zelf een beetje een tegenvaller is. Ik had zo'n uh, taliesachtig achtig uh, geval uh, verwacht met een snelle neus. Maar het is gewoon zo'n blauw-gele trein. Beetje ouderwetsig, vind ik zelf. Maar als we maar hard genoeg rijden, dan uh, vind ik dat ook weer niet erg. Dus uh, over een, uh, zeg eens wat, dit uh, dik kwartier ben ik in Antwerpen als het goed is. Ik zal ze de groeten doen daar. En dan ga ik weer terug met de trein naar Breda. En dan... Uh, ben ik als een van de eerste getuigen geweest van de hoogsnelheidstrein... die Breda als traject heeft genomen in niet meer Roosendaal. En daar gaan we dan later deze dag nog wel iets van horen... want daar ga je natuurlijk ook opnames van maken. Roel Pauw is dat in Breda.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 Geroezemoes, laatste woorden. Um, u hoorde Aletta, André, en over de manier waarop het onderwijs inspeelt op een samenleving die steeds internationaler wordt, praat ik door met Karen Maaks, is Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net over de inspanningen van de universiteit in Groningen en in Twente om Indiaanse studenten naar Nederland te halen. Hoe belangrijk is het voor Nederland om buitenlandse studenten aan te trekken? Wel, het is wel heel belangrijk in die zin dat afgestudeerden, ook onze Nederlandse studenten, in de samenleving toch heel vaak in posities komen die ook internationaal zijn. Het is al gezegd, we leven in een internationale samenleving en daar, daar moeten we ons op voorbereiden. En voor de opleidingen is dat ook een heel belangrijk aspect, om zeker te zijn dat die internationale component daar voldoende aan bod komt. En dat kan op verschillende manieren, dat kan in Engelstalige opleidingen, maar ook in Nederlandstalige opleidingen in de beide. Maar er is toch best wel vaak kritiek op, uh, bijvoorbeeld ook de, de, nou ja, dat de, de, de taalvaardigheid van docenten vaak niet altijd uh, even goed is in het Engels. En uh, er zijn ook voorbeelden van opleidingen, uh, studies waarvan je zegt, ja, waarom, moet, waarom moet dat eigenlijk in het Engels? Ja, dat klopt. Dat moet dus uh, opleiding per opleiding goed naar gekeken worden. Dit moet niet een, uh, zomaar een, een eenheidsworst worden. Daarom dat ik ook al meteen de nadruk leg op zowel Engelstalige als Nederlandstalige opleidingen. Het, het vertrekt altijd van de inhoud. Er moet altijd een internationale component in de inhoud zitten. En ook uh, de vaardigheden die je opdoet als student zijn bijzonder belangrijk. Bijvoorbeeld het leren over andere culturen, perspectieven, um, uh, wereldbeelden leren kennen enzovoort. Dat zijn belangrijke vaardigheden. Um, en wij we merken ook dat uh, die internationale... wij werken met een international classroom... dat zo'n internationale opleiding ook uh, uh, bijdraagt... tot de creativiteit en de ambitie van de studenten. Maar u houdt wel goed de balans in de gaten... tussen internationale en Nederlandse studenten? Absoluut. De balans is uh, essentieel. En uh, ook de taalvaardigheid, zowel van docenten als van studenten... wordt hoe langer hoe belangrijker daarin. Hoe kijken ze daar in politiek Den Haag eigenlijk naar? Staan die er wel achter dat er steeds meer buitenlandse studenten worden aangetrokken? Wel, het, het gaat dus niet om het aantrekken van buitenlandse studenten aan zich. Het gaat om betere opleidingen die passen bij een internationale samenleving. En daarbij moet natuurlijk ook ervoor gezorgd worden dat uh, uh, opleidingen toegankelijk blijven uh, voor Nederlandse studenten van alle afkomsten. Uh, dat er geen verdringingseffecten zijn en uh, ook dat de kwaliteit van de opleiding qua taal uh, goed in elkaar zit. Daarvoor vragen wij ook aan uh, de uh, minister van uh, onderwijs, wetenschap en cultuur om uh, instrumenten te hebben om die selectie en die samenstelling van die International classroom... beter uh, te kunnen uh, neerzetten. Ja. De, de studentenvakbonden mopperen nog wel eens over het feit... dat uh, voor die buitenlandse studenten eigenlijk niet goed... Uh, goede huisvesting is bijvoorbeeld... of dat die worden afgescheept met uh, huisjesmelkers. Uh, vaak gaan die er ook vanuit dat dat door de universiteit wordt geregeld. Gaat u daar nog iets aan doen eigenlijk? Um, dit, uh, uh, dit staat hoog op de, op de agenda. Dit zijn uh, zaken die niet rechtstreeks bij de universiteit horen, maar waar natuurlijk de universiteit ook belanghebbende is dat het goed geregeld is. En uh, het is belangrijk om bij de uh, uh, uh, toelating van uh, internationale studenten er ook voor te zorgen dat de huisvesting in orde is, ja. absoluut. Ja. Dank voor uw reactie. Karim Maaks is dat rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Belangrijke vraag natuurlijk. Zo rond kwart voor negen is altijd, Elisabeth, heb je nog wat bijzondere zaken gevonden in de andere media? Ja, een paar dingen. Opvallende zaken ook. Ja, opvallende oh, zaken. Laat maar. Worden. Filmliefhebbers die kennen het volgende fragment waarschijnlijk wel. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. Uh -huh. I've seen aliens drop from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. Ja, dat gaat over Black Panther. Een van de eerste blockbusters over een zwarte superheld. De Marvel-film is zo'n succes dat die Titanic nu is gepasseerd... op de lijst van films met de hoogste opbrengsten. De superheldenfilm staat nu alleen nog onder Star Wars... The Force Awakens en Avatar, meldt CNN. Black Panther bracht in totaal bijna 550 miljoen euro op. Meer dan de bijna 540 miljoen euro die Titanic in het laadje bracht. Maar daarmee moet dan wel worden opgemerkt... dat de inflatie niet is meegerekend. Gebeurt dat wel? Dan staat Black Panther op plek 34 en eindigt Titanic als vijfde. En dan wil je misschien ook nog even de nummer 1 ja, eh, in die lijst wat is, weten. Wat is de nummer 1 in die lijst? Ja. Nou, dat zal ik je even vertellen. Dat is Gone with the Wind uit 1939. Het laatste nieuws dan schrijft over de nieuwste aankoop... van drie steenrijke broers uit België. De telgen van de Antwerpse rederijfamilie sien -Grang hebben een, eiland, een eigen eiland gekocht voor de kust van Spanje. De toeristische trekpleister Espalmador ligt tussen Ibiza en Formentera... en kostte zo'n 18 miljoen euro. Een bedrag dat de Sigranks zich wel konden veroorloven... want het fortuin van de familie wordt geschat op ongeveer een miljard euro. De broers nemen het eiland over van een Catalaanse architect. Dien's grootvader kocht Espalmador in 1932... voor omgerekend 252 euro. Dus dat is een goede deal. Op het eiland... Mar Mag niks worden veranderd omdat het onderdeel is van een beschermd natuurpark. En de 47-jarige Patrick uit Os had dit weekend een ongekend goed begin van zijn vakantie. Hij won gisteravond namelijk ruim 287.000 euro bij het programma Miljoenenjacht. Maar Patrick zelf zat op dat moment alleen al in het vliegtuig op weg naar zijn vakantiebestemming, schrijft Omroep Brabant. En dus nam zijn stiefzoon de prijs, maar in ontvangst toen Winston Gerstanovic aanbelde. Zodra ze geland zijn, ga ik ze dit nieuws vertellen, zei hij toen hij de cheque kreeg overhandigd. Dan verkeersinformatie, hele. De geest. Nog altijd heel veel vertraging bij Eindhoven door de afsluiting van de A58 van Eindhoven naar Tilburg vanaf knooppunt in Batadorp. Je kunt omrijden via de A2. Daar staat ook een flinke file van Eindhoven naar Den Bosch tussen Best en Vught. 15 kilometer en een half uur op onthoud. Uit 2003 nu Craig David en Sting samen. It's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it, and now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching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 Even dus en Sting samen, rise and fall was dat. Het is negen minuten voor negen. De Koninklijke Marine, de Kustwacht en de politie houden vanaf vandaag... tot en met donderdag een grote antiterreuroefening... in de havens van Amsterdam en IJmuiden. En ook nog voor een deel op de Noordzee. Corina van Proosdij, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoofd Nationale Operaties van de Koninklijke Marine. Wat gaat u oefenen? Wat wij gaan oefenen is een aantal facetten van maritiem optreden ter veiligheid van Nederland te waarborgen. En dat doen wij elk jaar. En dat doen we meestal met eigen eenheden, gewoon individueel. Maar door een aantal uh, trainingen op elkaar te leggen, kan je wat groter trainen. En dat betekent zowel voor de militairen, die beter kunnen trainen onderling, maar ook met civiele partners, zoals uh, de politie, de veiligheidsregio of uh, de geestelijke verzorging. Maar ik, ik begrijp dat het vooral uh, gericht is op terrorismebestrijding, deze oefening. Nou, deze oefening is eigenlijk wat ik zeg, een facet van een aantal al reeds bestaande oefeningen van de Koninklijke Marine. Uh, grotendeels is dat havenbescherming. Dat is ook waar wij 24 uur per dag uh, ondersteuning aan geven, mocht het zich ooit voordoen. En een uh, jaarlijkse oefening voor grootschalige optreden op de Noordzee. Uh, ja, en dat is ook vrij maritiem en daar heb je wat andere capaciteiten voor nodig dan uh, je normaal liter zou bedenken. Dus de kustwacht doet daar een grote bijdrage in. Schepen van de wacht van de Koninklijke Marine. En wat uh, helikopterassets um, van het Defensie Helikoptercommando... van de Koninklijke Luchtmacht. En op die manier proberen wij in ieder geval gezamenlijk... Uh, onze eenheden gereed en paraat te hebben uh, indien het nodig is. Ja, maar er komt dus een soort oefenscenario. Die mensen die eraan meedoen, die weten nu nog niet wat, wat ze te wachten staat. Maar we proberen in ieder geval uh, de scenario's tot zover het mogelijk is... Uh, ...redelijk uh, ja, een kleine schaal te verspreiden. moet uiteraard wel netjes afgesproken en uh, geautoriseerd worden door diverse eenheden. Hè. Civiel, zoals de havenbedrijven waar we dan uh, mogelijk trainen... ...die moeten daar natuurlijk wel een akkoord op geven. Maar we proberen in ieder geval een verrassingselement voor de eenheden die zelf trainen uh, te behouden. Zodat zij zo goed mogelijk hun eigen vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ja, u kunt dus hier nu op de Nationale Radio nog niet zeggen wat er precies uh, voor... Ramp of nou, wat ik in ieder geval kan aangeven, he, Koninklijke Marine staat natuurlijk voor maritiem optreden. Zowel uh, verder op zee- als in havengebieden. Uh, dat zijn in ieder geval he, de, de, de globale uh, zettingen. Noordzee, regio van de haven van Muiden en uh, regio uh, haven Amsterdam. Ja. Maar het is dus ook niet echt te zien ofzo? Mensen die vandaag misschien niks te doen hebben, ik dat het is toch mooi weer. Ga eens even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, over het algemeen is het allemaal goed voorbereid. En proberen we het ook allemaal uh, netjes te trainen... zodat we geen overlast voor omwonenden of bedrijven genereren. En op die manier proberen we in ieder geval... wel onze eigen oefenwaarde te genereren... maar geen overlast voor, uh, ja, voor de civiele uh, uh, omgeving. Nee. En op die manier denk ik dat er... Ja, er zal misschien iets af en toe waarnemers zijn... maar nagenoeg niks waarnemers is. Nee. Uh, wat is uw eigen rol eigenlijk? Mijn eigen rol komende dagen is eigenlijk... om met een klein team van oefenleiding te pogen om het scenario wat we hebben bedacht... en de deelscenario's om die netjes en veilig uh, ja, in te luiden... en eventueel af te ronden. Uh, en op die manier, uh, ja, omdat we verder over uh, de woorden van Nederland verspreid zitten... om op die manier een beetje de coördinatie en de regie te houden... Uh, zodat alles veilig en wel uh, betraind wordt. Nou, is dat nog spannend voor u? Nou, je probeert alles zo goed voor mogelijk voor te bereiden... maar je moet altijd bedachtzaam zijn op zaken waar je even een andere keuze zelf had gemaakt. Want uiteindelijk worden de mensen die getraind worden... het scenario is voor hen onbekend. Maar zij blijven wel in hun eigen rol en verantwoordelijkheid. En het kan zijn dat ze een iets andere keuze maken... dan dat ik als oefenleider zou hebben gemaakt. Maar op die manier proberen we het weer netjes in goede banen te geleiden Of in, he, tot het juiste eindpunt te komen. Maar ik voorzie daar geen problemen. in. Nee, en oefenen is natuurlijk altijd goed. Want ja, dat doe je om goed klaar te zijn voor als het echt iets is. Ja, de Koninklijke Marine staat 24 uur per dag altijd uh, paraat uh, met verschillende capaciteiten. We hebben antiterrorisme eenheden korpsmariniers, schepen van de wacht... ...havenbeschermingseenheden, ter ondersteuning van de havenautoriteiten... ...maar ook zaken als de Defensieduikgroep. helikopters van helikoptercommando... ...en andere zaken zoals Kustwacht Nederland. Uh, ja, dat is ons werk en uh, door af en toe samen te trainen kunnen we in ieder geval gezamenlijk optreden mocht het ooit zover zijn en het een beetje ja. nodig zijn. Goed, gaat uh, worden geoefend de komende week dus. Corina van Proosdij, hoofd Nationale Operaties van de Koninklijke Marine... over die oefening dus waar de marine bij betrokken is, de kustwacht en de politie. Vandaag tot en met donderdag. Grote antiterreuroefening in de havens van Amsterdam en IJmuiden en ook op de Noordzee. Radio 1. En een aantal gemeentes wonen heel veel Roemeense en Poolse seizoensarbeiders en daar hebben omwonenden last van. Elke werkdag.